Zondagavondtheater, Theater, waarin het tweede motief, een lastig spel in twee delen door Carl Richardson. Vertaling Manus van den Kamp. Bij het passeren van mijlpaal 27 zag ik mijn achtervolger die ter plaatse aan het rondsnuffelen was en nauwelijks opkeek. Ik reed terug naar Londen. Daar zette Margot me duidelijk uiteen dat mijn uitstapje niet bepaald een bijster groot succes had opgeleverd. Ik begrijp je niet. Ik heb in ieder geval toch die bril gevonden. Ja, wat wil je daarmee zeggen? En op de terugweg heb ik zitten prakasseren over het motief. Wat denk jij van chantage? Hoe kom je eraan? Laten we stellen dat de een of andere vent... de dode een dreigbrief heeft geschreven om... nou ja, laten we een rond bedrag noemen... om 2000 pond aan de voet van mijn pas 27 te deponeren. En dat dan? Nee. Nee, laten we de zaak liever omdraaien. Kun je het een beetje duidelijker zijn? Ben ik dan niet duidelijk? Nee, niet kwalijk. Ik bedoel dit. De dode is de man die chanteert. En nou komt hij zijn 2000 pond halen. Zijn slachtoffer doet alsof hij op het reglement is ingegaan. Hij legt het geld op de aangewezen plaats... verstopt zich vlak in de buurt... en wacht tot de man komt die het geld opkomt halen. Op het moment dat die het geld in zijn zak steekt jaagt hij de man twee kogels in zijn lijf, steekt het geld weer in zijn eigen zak... en, om het de politie niet al te makkelijk te maken, ook de papieren van de doden. Daarna loopt hij op zijn gemak naar huis en kruipt zielsvergenoegd in bed. Zielsvergenoegd? Ja, natuurlijk. Als mijn hypothese klopt, is dat het enige juiste woord. Goed. Ik hoop dat het succes voor je wordt. Ik kroop weer achter de machine en tikte de allereerste alinea's van dit verhaal. Toen ging de bel. Daarna maakte Margot de deur van de studeerkamer open en zei... Bezoek voor je app. Moet dat nou? Ik heb echt geen tijd. Wie is het? Iemand van Scotland Yard. Mijn naam is Holloway. Neemt u me niet kwalijk dat ik u moet steuren, Mr. Dickens. Ons bezoek schijnt een verrassing voor u te zijn. Ja. Ja, dat is wel het juiste woord. Ja. En uh, wat is de reden van uw komst, als ik u vragen mag? U zult wel begrijpen dat we hier natuurlijk alleen maar proforma zijn. Ja. Het gaat hier om een bericht dat we binnenkregen en even wilden verifiëren. Vanmiddag is er in de buurt van Grasby Village een man gesignaleerd die in een Bentley reed. Registratienummer RBX 313. Dat is toch uw wagen, is het niet? Ja, dat is mijn wagen. Inderdaad, ja. ja en zeker, Mr. Singer heeft het nummer genoteerd. Ach. De bezitter van de wagen, dat bent u dus... verbleef in de buurt van mijlpaal 27 op de weg naar Gravesend. En omdat er in de nacht van zondag op maandag... juist op die plek een moord is gebeurd... Oh, nou snap ik het, Mr. Holloway. Weet u, ik had over de betreffende zaak het bericht in de krant gelezen... en omdat ik juist verlegen zat om materiaal voor een nieuw verhaal... u moet weten dat ik van beroep schrijver ben... ...leek het me helemaal niet zo gek om de wagen te pakken... ...en naar Cresby Village te rijden voor wat koeler lokaal. Misschien zit er een mooie story in. Ja, dat is dan een verklaring die je als politieman maar zelden hoort. Waarom bent u dan aan de haal gegaan... ...als het u er alleen maar om te doen was om, om wat rond te snuffelen? Hm. Ja, erg snugger was dat niet van me... Maar. ...maar ik was er helemaal niet op gebrand om het door die meneer Singer te laten uithoren. Een medevaller voor u als uh, dit de waarheid is. Neemt u me niet kwalijk dat ik u moest steuren, Mr. Dickens? Hé, hey, ik zie dat uw bezoek aan het Village al dik zijn geld heeft opgeleverd. U hebt dat hele verhaal al in de machine staan. Chantage, dat lijkt me geen gek motief. Het zou niet de eerste keer zijn, maar... In de werkelijkheid... Wat wil u zeggen? <laughs> nou, dit... Uh, dat de werkelijkheid... Zich er geen enkele hypothese steurt. Dat ben ik dan niet met u eens. Uh, laat ik u nog even zeggen wou. Uh -huh. het is misschien helemaal niet gek dat u uw verklaring even officieel bij ons op het bureau laat vastleggen. Het hoeft dan wel niet op stel en sprong, maar laten we zeggen, uh, morgen vroeg even. Zou het u schik om nu of tien? Maar ja, natuurlijk, Mr. Holloway. Vraagt u dan naar hoofdinspecteur Nutting. Hij is plaatsvervangend hoofd van de afdeling Woordzaken. Tot ziens, Mr. Dickens. Ik laat u even uit.